Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Wapenleveringen van het Westen aan Oekraïne kunnen aangevallen worden. Een buitenlandminister van Rusland heeft dat in een speech gezegd vertelt Correspondent Geert Groot Koerkamp. Ja, dat Rusland eh, westerse leveringen van, van wapens aan Oekraïne... of konvooien met die wapens die richting Oekraïne gaan... Eh, dat die door Rusland eh, zullen worden beschouwd als een, ja, een legitiem doelwit. Ondertussen hebben de Duitse bondskanselier Scholz... en de Franse president Macron Poetin opgeroepen om te stoppen met vuren. Ze belden meer dan een uur met z'n drieën. Volgens de Oekraïnse president Zelensky stuurt Rusland nieuwe troepen naar Oekraïne... Volgens hem doen ze dat om de hoeveelheid militairen weer aan te scherpen. In de oorlog zijn er volgens Oekraïne 12.000 Russische soldaten omgekomen. Dit weekend reizen 100.000 vluchtelingen door Duitsland gratis met de trein... ...is de verwachting van de Duitse spoorwegen. Oekraïners mogen met hun paspoort of ID-kaart gratis instappen... ...om vanuit Polen, Oostenrijk en Tsjechië te reizen naar Duitse steden. Op een treinstation in Roemenië zong de Britse zanger Tom O'Dell zijn liedje Another Love... ...terwijl vluchtelingen arriveerden. Cry, love love. Jesus, love, Het nummer is sinds de Russische invasie in Oekraïne veel gebruikt onder TikTok-video's over de oorlog. Ander nieuws, cafés en discotheken in Vlaardingen zijn extra alert... ...want de afgelopen weken werden meerdere vrouwen onwel-of-draaierig... ...omdat er waarschijnlijk iets in hun drankje is gegooid... Deze horeca-medewerkster vindt dat de dader er bij de voordeur uit moet worden gehaald. Ik vind gewoon echt dat portiers ook gewoon goed moeten fouilleren. Weet je, iedereen, geen uitzonderingen. Want ja, zelfs de mensen die er elke week komen, ja, die kunnen het zijn. Dus ja, je moet gewoon echt als portier zijn, oplettend zijn. En misschien er zelfs wel twee in huren, als het echt te veel is. Beter het zekere voor het onzekere. De burgemeester zegt dat ze uitzoeken wat er precies is gebeurd.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 Hij gaat zometeen het uh, verklappen over Nick de Vries. Uh, wat er gaat gebeuren met hem in de Formule 1. Maar eerst gaan we weer even op de Franse tour. Daar heb ik gewoon zin in. Françoise Hardy is hier. Sous aucun prétext, en veut, de reflex, tu un mieux, Mon de silex.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 La rijker in Kleenex, j'en serai heureux. Comment te dira-tu? Comment te diras tu Tu as mis à l'index. Nou nu blanche, nou matin gris-bleu. Mais pour moi, une ex. Vaudrait aucun prétexte, de je jeunesse. Devant de Surrex, poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai te dire adieu. De wereldplaat en later nog een keertje... in een nieuwe versie uitgebracht. Je hoorde commande Dier adieu, uiteraard het origineel van Frans hardy Zodra de pit report met nieuws over Nick de Vries. Verklap, verklap, verklap. Het is laatste, laatste nieuws in de serie van het nieuws uit de pitstraat. Ja, jeetje, kan je er niet mee beginnen dan? Niet nee. okay, of het onder Nee. Oké, dan moet je gewoon geluisteren naar deze van ILO. Wat een geweldige single. Echt een lekkere gouden ouwe op de Zandvoorts Radio. De single van de ILO van de Xenadu. We draaiden all over the world met die mooie kroeggeluiden zo aan het begin. Helemaal gezellig. Krijg je er gewoon weer zin in om even lekker eruit te gaan. En is het tijd om een teambuilding uitje te gaan doen. Maar daar hebben we het straks nog wel eventjes over. Is de Pit Report met nieuws over Nick de Vries. ZFM, Race Radio, Pit Report...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 We kijken nog even naar de laatste testdag vandaag. Live timing, we hebben nog 38 minuten te gaan. Op de eerste plek op dit moment Charles Leclerc op 1.32.415. Gevolgd door op de tweede plek Max te stappen, 210 tienden daarachter. En de derde plek is er voor George Russell, maar ja, de, de testdagen zegt niet heel erg veel...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 Na de Pits Report hoorde je deze van uh, Heaven 17 en Temptation. ik het uh, dier van de week. Maar de eerst deze van Tina Turner. Een uh, gauw is. I don't wanna fight.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 Net zoals, uh, uh, hoe heet die andere ook weer? Luc, verdienen hun thuis. Zo is dat, maar uh, Luc is ietsje zwaarder dan uh, Knoet, uh, denk ik. Kilootje ja, ja. of uh, 53 zwaarder. Uh, ja, die Luc is uh, 4, 54 kilo en hij noemt zichzelf een uh, schoothond, uh, Fred. Ja, ja, ja, dat is echt, echt, echt niet te geloven, een schoothond van... De,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 Inderdaad een uh, single van uh, die uh, man met die grijze baard, uh, Albert Jan. Ja. De uh, Kenny Rogers en de Coward of the County een uh, van zijn uh, grotere hits. En zo dadelijk het gedicht van de dag. Oh. Klopt, een flirt met jou, ja uh, niet met jou. Nee, alsjeblieft zeg. Nee, oké, okay, dat we dat even... Nee, nee, nemen. nee, ja, misschien, misschien met Fred. Nee, ook niet. Je kan, je, kan ook, je kan ook te ver gaan. Je uh. kan ook, oké. Okay. <laughs> nou ja, laten we het lief houden. Laten, we, het laten ja. we aardig blijven voor elkaar toch, hè. Een beetje teambeelden en dergelijke. Dus, uh, nou ja, dan gaan we zo dadelijk het uh, gedicht doen. Een flirt met jou, maar eerst Paul Simon. A man walks down the street.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 If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy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 Onder toi je croyais peut-être pour un seul mais j'ai volé toi fleur avec toi on fait un petit tour un petit jour pour tes bras, ouh, ouh, un petit tour un petit jour Contre tes rois Je ferai amoureux pour te un Avec toi un petit tout, un petit jour entre tes bras un petit tout, au petit jou.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 En eventuele verschillen willen vergelijken. Daarvoor zenden we dat morgen nog een keer extra uit. Zo is het. Nou, jij hebt een plaat uitgekozen. Daar gaan we het morgen ook wel even over hebben. Maar laat het maar horen aan de luisteraars. Ja, heeft kan er alles... nog iets over vertellen? Het heeft niet? alles te maken met Netflix. Want je weet, ik studeer me kapot op Netflix. En er zijn weer een aantal series bijgekomen. Of afleveringen van The Queen of South.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 de soundtrack die hoort bij Queen of South. En uh, Fred en ik kennen het dan weer van Tears for Fears. Inderdaad, van die uh, bekende Netflix-serie. Uh, oh, uh, Everybody wants to rule the world. Zo ook uh, Fred, maar hij gaat uh, zodanig ja. gewoon lekker een uh, programma maken. Want uh, het is weer entertainment for your time, uh, Fred. Ja, gelukkig, we zijn weer. Goedemiddag. Hier. goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag. goedemiddag. Ja, weer een beetje op de been, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, nog wel een klein beetje uh, ja, een klein neus verkouden. Maar uh, ja, voor de rest uh, gaat het wel weer. Oké, okay, gelukkig, ja. fijn je ja. weer te horen en te zien. Dus ja. zo dadelijk uh, vanaf uh, vijf uur ga je los en dit keer drie uur achter elkaar. Dit keer drie uur achter elkaar? Ja, ja. ja lekker. Gelijk een marathon. Ja. <laughs> ja, je moest het inhalen, een en ander inhalen natuurlijk. Alle, <laughs> alle, alle, alle artiesten die stonden nog van uh, vorige week hier nog beneden aan de trap te wachten. Uh. <laughs> Bij hem helemaal opgedroogd, die ja, mensen ja, inmiddels. Ja, ja. Dus, uh, uh, maar die benen... worden zo meteen binnengelaten om <laughs> de keuze te zien. Ik, ik heb hier een kraan met water, dus. <laughs>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 Nou, volgens mij is dat al een beetje afgelopen, toch carnaval? Ja, ja, uh, de aftercarnival. carnaval nou, ja, de, <laughs> Voor, de, voor degenen onder ons die... Plakken we er nog die... even een weekje tegenaan, <laughs> ja. Albert-Jan, ja. toch? Een illegaaltje. Ja, <laughs> een illegaaltje, lekker hè? <laughs> voor <laughs> voor degenen die ziek zijn geweest. <laughs> ja. Hey, en um, Dave Joosten gaan we bellen. En zijn nieuwe single heet uh, Dan ben je opa.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 <laughs> Dat <De zaad> <laughs> lijkt Zit mij wel. <laughs> ja. Jij hebt ook maar daarom, he he daarom hebben we ook een morgen een teambuilding uh, uit, Want die ja. is uh, nodig, want ik heb altijd wat uh, fred. Ja. Hey, ja, nou, je nou, je je hebt, wij wens je wij heel veel plezier vanmiddag en vanavond. Ja, dankjewel. We gaan zeker luisteren. Ja. Drie uur lang. Ja. Drie uur lang. Ik of in uur. In de morgen zijn we er even niets. En, en dan uh, volgende week zaterdag zijn we er weer wel. Op het ja, ja, zeker weten. Dus ik zeg tot dan en bedankt voor het luisteren. En veel plezier met Fred Zometeen, en Fred jij zometeen veel plezier. Ja, dankjewel. Oké, okay, hoi. hoi. Doei. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, Give a whistle.